Drie uur. Dit is Radio 1, het tijds van de Brink. Goedemiddag, zometeen, meteen en dit is de dag. De zelfsturende auto en andere gadgets die ons leven gaan veranderen in 2014. Nu eerst het NWS Journaal met Renata Evers. Sinds vanochtend zijn verschillende meldingen binnengekomen... over zwaar gewonden en forse schade door vuurwerk. Sinds vanochtend tien uur mag vuurwerk worden afgestoken. In Rotterdam-West moesten drie jongens naar het ziekenhuis. Volgens getuigen wilden de jongens een spuitbus opblazen. Eentje raakte zijn hand kwijt, de twee anderen liepen een hoofdwond op. In het Groningse Zand hebben kinderen die met vuurwerk speelden... een grote brand veroorzaakt in hun huis. De woning is onbewoonbaar verklaard. Het afgelopen jaar zijn in totaal 52 mensen omgekomen door brand in een gebouw. Dat zijn er meer dan de voorgaande vier jaren... toen er gemiddeld 43 mensen per jaar om het leven kwamen. De Brandweeracademie heeft geen verklaring voor de stijging. De meeste mensen kwamen om bij een brand in hun eigen huis. En dat waren vooral ouderen, zegt de Brandweeracademie. Oudere mensen komen gemiddeld drie keer zo vaak om bij brand als mensen onder de 65... En dat maakt ons zorgen, want uh, we krijgen vergrijzing. En dus het aantal ouderen wat nu 15% is stijgt naar 24% in 2030. Dus als we daar de maatregelen opnemen en dat die naar beneden brengen... dan gaan we wel naar een flinke stijging. Er zijn nog geen cijfers bekend over branddoden buiten gebouwen. Het CBS komt volgend jaar met het aantal mensen... dat bij autobranden om het leven is gekomen. Dat zijn het doorgaans minder dan in gebouwen, zegt de Brandweeracademie. De AEX heeft het jaar afgesloten met een recordstand boven de 400 punten. Om twee uur vanmiddag klonk de gong voor de laatste keer dit jaar en sloot de Amsterdamse beursgraadmeter op 401,79. Het beursrendement voor dit jaar komt daarmee uit op ruim 17 procent en dat is het beste resultaat sinds 2005. En ook op de andere beurzen in de wereld stegen de koersen naar recordhoogte en hoge rendementen. In Europa was de Duitse DAX-koploper die won 25 procent. Spanje stopt met het steunprogramma voor Spaanse banken. De banken kunnen weer op eigen benen staan. Eind vorig jaar kreeg Spanje voor ruim 40 miljard euro aan noodkredieten uit het Europese noodfonds ESM om de banken te steunen. Door de economische crisis leden de Spaanse banken grote verliezen. Onlangs liet ook Ierland weten op eigen kracht verder te kunnen. Ierland leende een kleine 70 miljard van Europa in het IMF. De grote gele badeend die al in vele havens ter wereld ronddobberde... is ontploft en leeggelopen. Het gebeurde in een havenstad in Taiwan... een paar uur voor de nieuwjaarsviering bij het metershoge opblaasbare kunstwerk... zou worden afgeteld naar het nieuwe jaar. De reuzebadeenden van de Nederlandse ontwerper Florentijn Hofman... zijn in Azië razend populair. De kunstwerken trekken honderdduizenden bezoekers. Het is al de tweede badeende die in Taiwan ontploft. De eerste explodeerde na een aardbeving twee maanden geleden. Het weer vanuit het westen trekt een regengebied het land in en het is 6 tot 8 graden. Ook rond middernacht zal het op veel plekken niet droog zijn en het is dan 4 tot 6 graden. Morgen vrijwel overal droog en af en toe zon. S'avonds gaat het opnieuw regenen. Verkeersinformatie bij de ANWB René Passet. Het is niet druk op de weg, maar in het noorden van het land is de N331 dicht. De weg Zwolle-Emmerloort is daar een ongeluk gebeurd. De afsluiting is in beide richtingen tussen Zwolle en Hasselt zometeen. De geroofde kunst die gisteren in de Duitse Bondsdag werd ontdekt. Wat moeten we ermee? Teruggeven of laten hangen? Blijf luisteren.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 als we nou als land eens een keer besluiten om die deken van negativisme weg te trekken, we gaan eens een keer dat nu bij huis kopen. We nemen dat klein beetje risico, we hebben dat vertrouwen. Het jaar 2013, volgens cabaretier Theo Maasen, is zijn allereerste oudjaarsconferentie. Met alle respect. Theo Maasen, 31 december om half 11 bij de Vara op Nederland 1.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 Goedemiddag, dit is de dag waarop iedereen terugblikt en vooruitkijkt. Wat brengt ons bijvoorbeeld de technologie in 2014? Journalist Eva de Valk volgt de ontwikkelingen in Silicon Valley op de voet... en gaat ons alvast wat verbazende gadgets verklappen. Ook aan tafel Diederik Smit. Hij meldt vanaf morgen iedere dag bij uh, Dit is de Dag zijn komische blik op het nieuws. Verder kunstverslaggever Pieter van Os over de kunstgebeurtenis van het jaar... de vondst van de door nazi's geroofde kunst in Duitsland... tot gisteren aan toe in uitgerekend de Bondsdag. De historici Fik Meijer en Wim Berkelaar zitten ook aan tafel... net als advocaat Robert Kiek die een doodvonnis van 200 jaar geleden wil laten rechtzetten. Praat mee via Twitter met de hashtag DDD of ga naar onze website ditistedag.nu ja, Er staat ons ook op technologisch vlak weer een hoop nieuws te wachten in 2014. We gaan erover praten met journaliste Eva de Valk. Ze woont al anderhalf jaar in de toekomst in Silicon Valley en is eventjes een paar dagen in Nederland. Eva, het was een interessant jaar, zeker op technologisch vlak. Laten we even een paar hoogtepunten van 2013 doornemen. Oké, okay, Glass, take a picture. Een bril die heel veel kan. Een computertje in je bril. Hartstikke handen. Aan de zijkant zit een projectieschermpje. Daar zit een touchscreen aan vast. spraakgestuurde bril met camera. Google Glass. Zijn handen niet aan het sturen. Als hij wil, kan hij ze in de lucht steken. In je auto, naar nou, je werk terwijl je krant leest. Waar je vroeger gas moest geven, remmen, sturen, schakelen. heb je nu een meer superviserende rol. Maar je blijft natuurlijk gewoon wel verantwoordelijk voor je eigen gedrag. Die zelfdenkende en zelfrijdende auto... Een klein helikoptertje, vier propellertjes, midden een fluencerend bakje. En daar zit dan de camera in. Je hebt net iets op internet besteld en even later komt dit apparaat voor je aanvliegen Binnen een half uurtje in huis. Pakketten bezorgen met drones. drones. Ja, zelfsturende auto's, pizza's per drone bezorgd. Wat was voor jou het hoogtepunt van het afgelopen jaar? Als het nog gaat om technologie? Uh, ik denk echt Google Glass. Ja? Ja, dat, dat, dat, noemde je straks ook al, dat is die bril waar een cameraatje in zit. Ja, dat is, dat is echt... Uh... Dat is echt heel erg gaaf. Want lopen jullie, jullie daar in Silicon Valley allemaal al mee? Uh, ja, het is, uh, het is nog, de commerciële uitvoering is er nog niet. Dus het is alleen maar voor, uh, voor developers beschikbaar. En die zijn natuurlijk heel veel in Silicon Valley. Dus als je naar een restaurant gaat of zo... dan heeft de helft zo'n ding uh, op het hoofd. Ja, Wim, ja. weet jij wat het is? Ja, ik weet wat het is, maar ik vraag toch aan Eva... is dit niet volslagen gekkigheid? Oh. Nee, ik bedoel... Oh. Nee, nee, ik, ik vraag dat overigens in een open blik... je hebt in het even gezegd... Heel uh, doof, want, je, je kan met een knipoog... kun je een potenschap doen, maar jongens, waar zijn we dan? Oh, ik ben een oude sok misschien, maar is dat niet een beetje gekkigheid? Ja, het is heel erg spannend... want er komt gewoon een nieuwe uh, laag... van communicatie, komt er overheen... dus we zijn al gewend aan de smartphone... en dat je altijd... in contact kan staan met iedereen... en nu wordt het... Uh, ja, nog dichter op de huid. Dus maar het is toch ook de gevaarlijke kant dat je over straat loopt. En uh, ik loop over straat, ik zie een mooie vrouw... en ik maak allemaal foto's van die vrouw. En ik zet dat op internet. Dat kan toch met die apparaat? Maar dat kan nu ook met je telefoon. Ja, met jouw telefoon het nee, niet, komt... maar met de meeste telefoons kan dat. Jij kent mij al, te goed. Het kan al, maar het komt dus nog dichterbij. Dus ja, dan inderdaad dan zo... met, een, met, een, met een knipoog kan je een foto nemen. Ja, maar dat je is toch, toch verontrustend? Inderdaad... Of niet? Maar je houdt me misschien niet tegen. Nou ja, maar het is toch, toch iets voor ik zag ja. ik, ik zag vanmorgen een hele lange rij bij de bakken staan. Toen dacht ik, ik zal met mijn telefoon een foto maken en dat twitteren. Toen dacht ik, dat doe ik niet. Want we vinden die mensen misschien vervelend als ik dat doe. Ja. Waarom, straks... waarom, waarom zou je dat doen? Nou, gewoon leuk. Oh. De, de oliebollerij. de ja. vond ja. van, van, ja. van ja. ik ja. grappig. Ja. Maar straks kan ik dat Juist. Volgend jaar ja. kan ik dat doen met die bril. Door een te maken. Die mensen ja. hebben niet door dat ik een foto van Precies. maak. Precies. Nee. En Thijssen gaat het nu nog over een, een bakkerij... Uh, een Maar dan is het iets van complementaire verhouding van man en vrouw... of weet ik het allemaal. Ja, dat is toch, dat is maar stof. er hangen ook al overal camera's. Hè. Het is, ja, het is niet, op, het is niet ja. dat, dat, dat het iets volkomen nieuws is. Het is gewoon okay. een, een, nog weer een nieuwe manier. Ja. En, ja. Dat is de kogelklas, Een bril met een computer erin en allerlei dingen die we nog niet kunnen. Wat gaat ons nog meer? Wat staat ons nog meer te wachten? Oh, heel erg veel natuurlijk. Uh, uh, wat ook erg spannend is... en er is natuurlijk ook al... Uh, afgelopen jaar hebben we er al wat over gehoord... maar daar gaan we volgend jaar... Uh, gaat het nog dichterbij komen... is de zelfrijdende auto. Um, ja. Die rijdt ook al rond in, uh, in Silicon Valley... waar ik woon. Uh, Rijker soms achter. De, de, um, er zit wel iemand in? Ja, er moet nog iemand achter het stuur zitten... zogenaamd om te kunnen ingrijpen als het nodig is. Dat is tot nu toe nog helemaal niet gebeurd. Maar dat is omdat het nu nog juridisch... Uh, ja, nog niet allemaal dichtgetimmerd En iemand is. moet die auto starten, denk ik. Uh, nee, nee, nee. dat die kan, kan je ook zelf Gewoon met dat... een app kan je zeggen van... Uh, ga maar, uh, maar, ga maar blind, mijn kind van school halen of zo. Kan een dat... blinde dan rijden? Ja, dat is, uh, Google heeft daar een, uh, een experiment mee gedaan. Die heeft inderdaad een blinde man uh, laten rondleiden... naar een uh, tacozaak laten gaan. Tacos halen. Daarna, in Amerika doe je ook alles met de auto. Hè. Dus dan uh, rij je zo de drive-thru. Tacos halen. Uh, daarna naar de wasrette. Was ophalen. En ja... Dat, dat kan dus inderdaad, al technisch is het al mogelijk, juridisch is het ja, nog. Dat, ja. dat, hoe zit die auto dan waar die rijdt? Door een gps-systeem of uh, door sensoren? Ofzo? Hoe, hoe weet die auto waar die rijdt? Waar de stoep staat? Waar ja, de... er zijn overal sensoren, sensoren. aan. En, uh, ja, daardoor dus de hele, de hele weg moet daarop ingericht zijn dan? Er moeten sensoren liggen in dat soort dingen? Nee, die zitten in de auto. En dat ja. is genoeg? Dat is genoeg. Maar hij zou in principe hier in Nederland ook al kunnen rijden? Ja, zeker. Ja. Zonder ongelukken te maken? Ja, Okay. Technisch, wachten, technisch gezien is het mogelijk... maar dus inderdaad juridisch gezien zijn er nog veel bezwaren. Dus, uh, Want wie is er verantwoordelijk als dat auto ergens Wie is er verantwoordelijk? Is het dan de eigenaar van de auto of de programmeur? Hmm. Uh, daar moet hmm. nog heel veel in gebeuren. En technisch is het ook nog niet helemaal... Af, want in Silicon Valley is het altijd mooi weer. Um, ze weten nog niet hoe die auto het doet met sneeuw, met ijzer. Ja, en met dat is regen, wel belangrijk, met... want de Vira ging ook pas mis bij de sneeuw. hè? <laughs> ja, ja, precies, precies. Dus, ja, dat zijn, dat zijn uh, inderdaad. Uh, het is technisch nog niet helemaal af. Maar wat we wel gaan zien is al stapjes daarnaartoe, bijvoorbeeld uh, een auto die zichzelf kan inparkeren. Daar zijn uh, dat. Dat oh, gaan dat we is volgend heel jaar. Heel goed nieuws voor heel veel. Mensen. Mensen, heel goed. Nee. Ik, ben ja. er, ik ben er echt blij mee inderdaad. Ik zou dat heel graag willen hebben. Het is, uh, is toch gewoon minder stress. Uh, ja. Zeker als het een klein plekje is. Uh, je hoeft er niet naar om te kijken. Nee. En dat, uh, dat is daar al echt aan doorbreken, zeg je. En dat komt ja. hier ook. Ja. Het zal iets langer duren, maar dat gaan, we, gaan wij ook doen. Precies. Supermarkten die gaan hun prijzen aanpassen aan klanten. Heb ik me laten vertellen. Ja, ja je, um, je krijgt... Dat, uh, er is steeds meer informatie over ons bekend. Door, uh, door onze smartphone. Beetje en door onze de kaart. De bonuskaart natuurlijk, uh, of allerlei kortingskaarten. Um, maar ook socia sociale media, wat we daarop zeggen. Dus er is heel veel van ons bekend, dus je krijgt steeds meer uh, gerichte reclame. Dus bijvoorbeeld als ik naar de supermarkt ga... en ik uh, ben op een een of andere proteïnediët en ik eet de hele tijd eieren... Dan, uh, dan weet de supermarkt dat. En die kan dan mij lokken met een aanbieding voor goedkope eieren. En als je dat verder doordenkt, dan... Kan op termijn kunnen ook gewoon de prijzen helemaal weggaan in supermarkten. Want voor iedereen is er gewoon een andere prijs voor alles. Ze weten juist salaris en die denken van, zij kan die dure eieren wel betalen. Bijvoorbeeld. Of ze weten, het is een vegetariër, dus die wil dan wel graag... ik begrijp de Dat is New World. Ja, maar ik ben nog even om te begrijpen. Sorry. Hoe kan het dan dat de prijzen verdwijnen? Dat begrijp ik niet zo goed. Dus de supermarkt weet precies wat jouw verlangen zijn. Ja. hoe kan dan een prijs verdwijnen? Je moet toch betalen... Ja, ja, maar dus voor, iedereen, voor iedereen is okay. er een andere prijs. Dus voor oh, jou, dus uh, zit er zitten geen plakkertjes op. Nee, zit nee, ja, okay, nee, dus dus de kassa we, en dan merk ja, je ook uh, ja, okay. Als je heel vaak eieren koopt, krijg je korting. Inkomensafhankelijke ja. krentenbollen krijgen ja, we. Dat ja, dat Graag ja. is een graag ja, Daar is hij weer. Dan zijn er ook nog de tandenborstels die aangeven waar in je mond je niet goed poetst. Ja, de slimme tandenborstels. Of een hele hoop slimme dingen komen er ook. Slimme koelkasten, slimme. Maar is dit ook niet allemaal van hele slimme mensen? Als ik dit hoor, nee, dus... nee, juist helemaal niet. Het is juist om jou te helpen, om het jou makkelijker te maken. Hij is best slim, hoor. Nou, dat weet ik niet. <laughs> Kijk, uh, bij, ook bij die auto en ook bij die, uh, dat ding op je die bril. Hè? Um, met gevaar dat ik ook een wat ouder klink dan ik ben, misschien. Maar het, je denkt, daar moet je ook allemaal weer redden hoe je dat moet 40, instellen. En nee, en nee, nee, nee, nee. Het is juist bedoeld ja. om je allemaal zorgen uit handen te nemen. Dus bijvoorbeeld vroeger wist je bijvoorbeeld heel veel telefoonnummers uit je hoofd. Als je iemand wilde bellen, moest je, of je moest een boekje hebben waar dat in stond. Moest je dan niet vergeten zijn. Nu, je weet gewoon geen telefoonnummers meer. Dat is gewoon een naam. Dus dat, dat geeft jou ruimte in je hoofd... om je, oh, je met andere mee. dingen bezig te houden. Oh, jongens, dus, ik, is het niet zo dat de hele wereld in elkaar stort... als een keer een tijdje geen elektriciteit is? Ja, dat, dat, dat is, dat is inderdaad geval. wel, dat is dat zijn, is inderdaad ook wel lastig. Echt. Ja. Ja. ja, zeker. Maar er, er zijn ook handige dingen in je mailbox... die je mailtje verstuurt als jij hebt slaap, Wim. Ja, dat is allemaal prima. Maar ik moet je wel zeggen... Uh, ja, ja. Het is heel mooi en ik doe niks aan. Kijk, ik heb alle grote behoorlijkheid voor die technische. Maar ik heb laatst tegen. Eigenlijk moet ik naar jou kijken, Fik. Ik heb laatst tegen iemand gezegd: ik, ik, ik, ik hoor eigenlijk in de tijd van Voltaire. Gewoon in zo'n koets rondrijden met, met, met, met zo'n veder. Ja, maar mensen die dat zeggen nee. denken altijd dat ze zelf Voltaire zijn. En niet de boer waar nee. Voltaire langs rijdt. Nee, ja. nee, ik dromen van Voltaire zijn, maar ik weet dat ik het niet ben. Dus ja, nee, het is mijn grote Als, we, als we, we kijken altijd naar die historische figuur. Denk, leefde ik maar in ja, die nee, tijd. Dat nee, ook, nee al, maar, dat, dat is een sterkte, Wat zo opvallend is, is juist hoe snel mensen eraan wennen. Dus tien jaar geleden kon je gewoon zonder mobiele telefoon leven. Dat is een onvoorstelbaarheid. Ik begrijp één ding. Er wordt steeds meer werk uit handen genomen. Dit moet natuurlijk op de werkgelegenheid een enorme impact hebben. En we komen al met te weinig banen in de toekomst. Hoe moet het dan allemaal verder gaan? Er is een kleine groep die in dit wereldje de toon aangeeft. Die neemt als het ware alle handwerk bijna uit handen. Dus ik hou me... En hard, hard vast. Eh, wat jij net zei, van, als de elektriciteit uitvalt, maar wat heeft dat voor consequenties voor de werkgelegenheid? En wie moet het dan te duur allemaal betalen? Nou ja, maar ik ben een oude man. Ja, maar creëer creëert misschien ook. Hey, even opnieuw, horen, ja. want je bent ja, even in Nederland. Ook, ja. je hoort die allemaal, nou ik zal niet zeggen allemaal oude mannen, maar toch een beetje mannen die zeggen van komt dit allemaal wel goed? Hoe <laughs> luister jij naar Ja, natuurlijk komt het goed. Dat, uh, dat... Ja, zegt mijn dochter ook, ja. ja. Maar hoor, hoor jij dit soort dingen daar ook? Of zijn, zijn jullie daar in Silicon Valley helemaal niet meer bezig? Nee, helemaal niet. Nee. <laughs> Nee, maar even, je maakt, wel een sterk, je maakt wel een sterk punt, daar heb je wel gelijk in. Dat moet ik ook erkennen, Vick, dat moeten wij ook erkennen. Ook als, laten we zeggen, oude mannen. Je kunt, niet <tie> ja. meer, je kunt er niet meer omheen. Kijk, ik bedoel, mijn voorbeeld is altijd Simon Vestijk. Dat is toch onze grootste schrijver van de 20e eeuw. Uh, die schreef 52 romans. En een aantal daarvan schreef hij met een typemachine... waar de thee af was. Nou, moet je je voorstellen, die man die schreef geen, geen boekjes van 120 pagina's. De schandalen, 450 pagina's. Elke keer een thee bijvullen. Maar die man deed het. Maar ik zou het niet meer kunnen. Zoiets. Dus nee. je hebt gelijk, je kan het niet meer. Je, je, je groeit dus mee in de tijd. Dat is waar. Ook jij toch, Fik? Ik ja, bedoel ja, dat had misschien ja. nog een hele roman kunnen schrijven... als je niet al die tijd kwijt was met die thee in te vullen. Dat ja, ja precies. Die zit gewoon ja. in de ja. trein. zit ja. Die nee, past uh, je, je, bam, pas bam, je bam, natuurlijk ja. aan. Wij kunnen alles verbeteren. Nog heel even. Nog heel even. Die roman staat op een floppy. Of hoe heet het? Een cd-rom... En daar gaat iets mis, en de roman is weg. De, de, dan moet er een backup zijn, dat begrijp ik ook, maar enfin, is, het, het bergt naar mijn idee. Nee, al dat deze... wordt allemaal automatisch opgeslagen in de cloud. In zullen nog geen backup in maken. Nog één bezwaar, het laatste: privacy. Ja, dat is natuurlijk inderdaad een heel groot bezwaar. En dat is. Uh, daar wordt ook zeker in Silicon Valley wel over gesproken. Ik bedoel, 2013 waren natuurlijk de grote onthullingen van, van Snowden... over de NSA die ja. ook uh, bij de grote internetbedrijven... Apple, Google, Yahoo, uh, heeft... Getapt ook zonder dat die bedrijven dat zelf wisten. En, um, Verwacht Van ja. je daarom geen tegenbeweging. Dat mensen naar een supermarkt gaan waar ze niet weten wat jij lekker vindt en wat je graag koopt. En <laughs> express. Waar geen nee, express ja. Nou, ja. Nou, ja, dat zie ja. je ja. dus dat ja. mensen. Dit, ja. Als je je wil onttrekken aan die bedrijven is dat heel erg moeilijk. Maar ik denk dat dat wel gaat komen. Misschien nog niet zo snel. Want het is gewoon niet zo makkelijk om er zonder te doen. en... Um, ja, er zijn ook wel initiatieven dat er dan in Europa... meer uh, internetbedrijven moeten komen. Maar dat, dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. In Silicon Valley is dat gewoon in 30, 35 jaar is dat zo gegroeid. En daar is zo een kennisvoorsprong. Maar ik denk wel dat daar nu uh, discussie over gaat komen. Van, okay. Willen wij zo afhankelijk zijn van ja. die bedrijven? Dat was 2014. We gaan terug naar 2013. Een jaar dat bij dichter Frank van Pamelen het volgende maakte. Dichter bij het jaar... Het land waar voor de aandeelhouder snelle winst het devies is. Daar woekert tegelijkertijd een voedselbankencrisis. Er valt massaal ontslag bij bouw- en handelsmaatschappij. Maar hé, hey, wat zegt Van Rompuy? De crisis is voorbij. Mij hoor je dus niet klagen over hoe beroerd het gaat... met de natuur, met de cultuur, met kunst of het klimaat. Ook van moraalverloedering geen lelijk woord van mij. Want kijk, wat zegt Van Rompuy... De crisis is voorbij. Niks slachtoffers in Syrië. Het NSE-schandaal. Het veel te vroege einde van Maarten van Roosendaal. Ik ben alleen maar positief. Ik ben alleen maar blij. Want, zo zegt Van Rompuy, de crisis is voorbij. En dus krijgt Sven Olympisch goud. Win ik de 10 miljoen. Wordt Holland in 2014 wereldkampioen. Is dat iets te utopisch? Niet vergeleken bij de uitspraak van Van Rompuy. De crisis is voorbij. Ja, Pieter van Os. De crisis is voorbij. Ja, nou ja, dat is altijd een beetje... Het is misschien flauw, want het is een lekker gedicht, maar... Ook samenvatten met. Hè, soms is het, het glas is vol of het is leeg. Hè. Dus vol, half half, vol, leeg, half ja. leeg. Ik wilde het nog even het door... Maar goed, het, uh, het kan vriezen het kan dooien. Ja, Zo'n <laughs> Ja, Zo'n voorspelling. Maar, ja, zo goed, maar bent... goed, de crisis is voorbij. Ja, jij bent kunstverslaggever. Dus, uh, het ja. is niet vreemd dat jij deze gebeurtenis hebt uitgekozen als persoonlijk terugblik. Moment. De Duitse justitie heeft schilderijen gevonden in een appartement in München. Bij een inval in het vervuilde appartement van een oude grijzaard... trof men 1500 schilderijen aan. Chagall, Picasso, Matisse, maar ook veel oudere werken... werden gevonden in de flat van Cornelius Gourliet... zoon van Hildebrand Goerliet. Die kunsthandelaar was in het nazi -tijdperk. Allemaal roofkunst uit de nazi -tijd. Kunst die in de jaren 30 en 40 in beslag werd genomen door de nazi's. Tragisch dat de afgelopen 80 jaar... niemand die schilderijen heeft kunnen bekijken. Na al die jaren verkeerden ze in goede staat... Ja, in München doken ruim 1400 kunstwerken op die in de Tweede Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog in beslag werden genomen. Bijzondere vondst. Ja, dit is een hele bijzondere vondst. Um, het is knap hoe jullie een verhaal kunt samenvatten met allemaal korte samples. Van zin. Nou, dat was al goed verteld. Het is alleen zo dat uh, het is gewoon een kunstverzameling. En daarvan zijn inderdaad van die 1400 zeven schilderijen. zijn er zo'n 590 uh, uh, van twijfelachtig herkomst, zullen we zeggen. Dus die zijn waarschijnlijk in de Tweede Wereldoorlog. Uh, ofwel gedwongen verkocht, uh, ofwel eerder geroofd van de Joodse familie... en vervolgens verkocht aan hem, aan deze goerlid. Uh, andere werkers van 380 zijn in beslag genomen bij musea, Duitse musea... omdat nazi's, toen het heersende regime, niet onbelangrijk in dit verhaal... gewoon de staten dus zeiden, die zijn te lelijk... Dat is schandalige kunst. Okay. En die willen we verbranden. Daar hebben ze ook met een paar van die werken gedaan. Maar toen dachten ze ook een beetje zonde. Want je kan er veel geld voor krijgen. Want in het buitenland zijn ze ook gek genoeg om die dingen mooi te vinden. Dus zijn ze gaan verkopen. En daar heeft hij zich in genesteld. Deze goerlit. Nou, ik maak nu een veel te ingewikkeld verhaal nog ingewikkelder. Ik zal het kort houden. Maar er, uh, er zijn ook veel kunstwerken, gewoon door hem. Maar ook vaak weer door zijn vader. We hebben dus deze 80-jarige man. Zijn vader was die natiehandelaar. Die had ook weer een vader die in kunst deed. Kunst gaat vaak over: van vader op zoon. En die uh, kocht. Uh, verkocht ook kunst. Ja. Um, en dus hij was, het is niet zo makkelijk. Wat mij, mij opviel was dat hij heel verontwaardigd was... Ja. toen er bij hem die, die inval plaatsvond. Overigens al in 2011. Ja, dat een dat is ook wel aardig waar ik graag op terug wil komen... Eén ding, nou, dat is leuk dat je zegt. Want even ter verdediging van de journalisten, de politie, of de autoriteiten, de Duitse autoriteiten... kwamen pas met deze onthulling. Nadat uh, een journalist van een uh, niet zo'n heel goed weekblad, uh, weekblad Focus. Maar die had er lucht van gekregen. die had er zes pagina's zagen wij het mooi verhaal. Je kijkt nu naar Wim Berglaar. Ja, nee, nee, de, de, de, de journalistiek de, de, de, de, de maat nee, hebben genomen. Goed, de, Pieter, de, of, de, de academici aan tafel gezegd. Ja. Ik, <laughs> ik ben niet tegen journalistiek hoor. geen nee, oh, nee. Maar oh. af en toe, af en toe <laughs> gebeurt het ook wel dat, ook al is het met de zucht naar spektakel, want dat was hier ook het geval, hè, gebeurt er ook wel eens iets goeds. Dat is je ene punt. En jouw tweede ja, punt is. Ja, die schande. Kijk, daarom vind ik het ook leuk om terug te komen aan het eind van het jaar. Want daar doen we, dat is dan weer wat minder goed van onze journalisten. Wij doen daar graag aan mee. He, als zoiets uitbrengt, dan is het mooi. Waar is de schande? roept een chef van mij wel eens. He, dus je, als je een goed verhaal wil hebben, moet je waar is de schande? Nou, en hier is het natuurlijk schande. Want dat was allemaal van Joods, verzamelaars een schande. Dat moet allemaal terug naar de eigenaar. En dan duurt het een tijdje. Wij kunstverslaggevers maken de kunst ook altijd duurder. Er werd zelfs gezegd, dat hebben wij gelukkig in de krant niet geschreven, maar een kunstfonds van een miljard euro. Nou, dat. Het komt niet eens. is een totaal bizar bedrag. Als het 100 miljoen is, is het heel veel. En um, in totaal, dus van al die werken. En de schande is natuurlijk. We vinden het natuurlijk iets schandalig. Dat is prettig. Dat schrijft goed. Dat vertelt goed. Maar in dit geval is het behoorlijk ingewikkeld. Blijkt dan later. Zeker nu we aan het eind van het jaar zitten. Het is niet zo raar dat iemand verontwaardigd is. Het is kunst. Ja, en het. Nou, nee, laten we zeggen, uh, veel van die kunst is gewoon van die tachtigjarige man. De politie heeft het nu wel in beslag genomen, maar als je dan gewoon, hey, juristen, die zijn nu langzaam Want voorzichtig. In het begin is iedereen denkt: oké, okay, de golf van schande is zo groot, de hele golf van verontwaardiging. Langzaam zeggen mensen: ja, misschien moet het maar gewoon terug naar die meneer. <laughs> dat komt omdat er verjaringstermijnen zijn, en zo het komt ook omdat we vaak het verschil niet maken tussen kunst en openbaar bezit. Daarvan vinden we inmiddels in de hele wereld, dus in 98 ook een, zijn er uh, principes ondertekend in Washington. We vinden dat kunst het openbaar bezit van twijfelachtige afkomst, dus van joodse families komt die meestal uh, vergast zijn. Ja, zo is het of vermoord in ieder geval. He, die uh, moet terug naar erfgenamen of naar mensen die dicht bij de slachtoffers stonden. Um, en dat, dat, dat, is dat vinden we van een... Een openbaar bezit, maar dat. Is nog niet zo. Uh, we hebben dat nog niet zo op die manier gezegd. De gemeenschap, wij in verschillende landen. Over kunst die van particuliere eigenaren. Ja. Is. Moreel is ons gevoel. Het moet terug naar de, ja. de, de vroegere eigenaren. Ja. Juridisch is het vele malen ja. Ja, ja. Wim, wat vind jij hiervan? Nou, ik vind het heel interessant dat Pieter het sprak. Hij praat over iets waar ik, wat ik wel volg, maar waar ik geen deskundige om ben. Zeker juridisch niet. Maar het is een heel interessante kwestie. Kijk, moreel denk je natuurlijk denk aan de goudstickerzaak. Ja. ja, Dat zal dan terug moeten. Maar ja, je stelt mij voor een vraag. Ja. Nou, Goudsticker is interessant, want dat is inderdaad. Daar is de Nederlandse overheid heeft uiteindelijk bedacht: oké, okay, uh, juridisch uh, hoeft het dan misschien niet terug, maar we vinden dat we moreel een verplichting hebben om die werken aan uh, de erfgenaam te geven. Maar die erfgenaam die probeert nog steeds kunst terug te krijgen. Het particulier bezit, dat is nog helemaal niet naar haar toe. Hè. Niet, niet dat ik zeg dat dat direct zou moeten. Nee, je? nee, nee, maar ik begrijp je. Maar uh, nee, dat zeg ik, ja. over... Jurist hier aan tafel? Ja, over ik, ik zeg overigens dat het wel zou moeten. Kijk, uh, natuurlijk. Uh, als, als, als Joodse roofkunst op een rechtmatige manier in bezit is gekregen, dan, dan, dan moet je er vanaf blijven, dat is simpel. Uh, je zegt er zijn maar 590, nou ja, maar hoor, 590 in vergelijking tot het ja. totaal. Ja. 590 uh, van twijfelachtige ja. herkomst. Uh, als ik goed begrijp, werp je de vraag van ja, dat moet je dan allemaal gaan uitzoeken. Uh, ja, een je... goede vraag. En, nou, dat en, en nog één opmerking, als mag. Um, daar speelt ook weer dat historisch besef... wat ik in die zaak Pieperiet belangrijk vind. Die zaak Pieperiet staat voor historisch besef... dat wat vroeger gebeurd is, niet onbelangrijk is... omdat het zo lang geleden is. Die Tweede Wereldoorlog is ook al, ook al zo'n 70 jaar geleden bijna. Ja. Maar daarom is het niet onbelangrijk. En de, ik denk dat inderdaad ook daar uitgezocht moet worden hoe het zit. Ook al gaat het in verhouding maar tot het tot, tot, totaal om 599 Nou, gelukkig geluk is dat besef nu doorgedrongen, ook in Duitsland. Dus er is een grote commissie aangesteld met niet alleen maar... Uh, nou, dus, dus met juristen, met historici, uh, kunsthistorici, uh, authenticiteitskenners. Eerst had de politie daar één mevrouw op gezet. Maar uh, het wordt nu inderdaad goed uitgezocht. Dat is natuurlijk al ontzettend veel waard. Ja. Um, en in 2014 zal het ons verder geopenbaard worden, vermoedelijk. Ja, ja, ja, deze zaak loopt niet oh, nog, ja, ja, Het is natuurlijk een, een, een beetje het probleem met Libië waar uh, ik ja, ja, eerder over Maar jij had, blijft daar vast uh, op letten. Ik beloof dat ik erover blijf schrijven, <laughs> ja. maar ik, ik, precies. Oké, okay. ja. dit is de dag, gaat zijn laatste vijf minuten in. Althans, uh, op dit tijdstip. Want morgen is er niet alleen een nieuwe uitzend, uitzendtijd, namelijk zes uur s'avonds... maar ook een eigen comedian, Diederik Smit. Bekend van onder andere De Speld. En uh, hij gaat straks het dagelijkse nieuwsbudget de dag van Diederik verzorgen. Uh, wat ga je doen? Uh, ik ga uh, eindtune worden. Ik ben eindelijk eindtune geworden. Dat, is een, ja. uh, dat uh, heb je ja, al heel dankjewel. lang gewild. Lang gekoesterde ambitie, inderdaad. En uh, over de. Dus jullie krijgen een. Dat uh, weet je allemaal nog niet, maar er komt een nieuw programma. Uh, en uh, van zes tot zeven. En dat heeft een uh, eindtune. En daaroverheen uh, ja, vat ik een beetje de dag samen met korte ja, nieuwsberichten, maar dan op mijn manier. Ja, en wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nieuwsberichten op mijn manier. Dus, en heb je vanmiddag al een voorbeeld gehoord? Uh, een, een voorbeeld van, van nieuws op mijn manier? Ja, of, of, of nieuws waarvan je zegt, dat zou ik op mijn manier zo vertalen. Nou ja, de, kijk, die bad eend, uh, dat wordt nu zomaar aangenomen van... oké, okay, die is dan inderdaad uh, ontploft. Ik zou dan wel met het nieuws komen, inderdaad... wie er dan achter die aanslag zit en uh, hoe dat precies zit. Want dat was onmiddellijk, jouw eerste associatie ook. Ja, maar dat, ja, dat is ook misschien... Uh, journalistieke intuïtie. Ja, ik weet niet uh, hoe dat bij de andere journalisten zit. Maar, ik hoop ja. dat er iemand opgezet is nu. Op de... Ik vond, ja. Die ja. Die die vond de inkomensafhankelijke krentenbollen... of vond ik ook ja. wel vrij ja. briljant overigens. Ja, ja, en ook uh, over de zaak... Uh, ik vergeet de naam steeds, maar uh, Piepriet. Uh, ja, ja, nog één keer. Mijn naam? Nee, nee, nee van uh, oh, Pieperiet. Pieper Pieper ja, Pieperiet. Uh, daar dacht ik ook wel vanuit. Nou, het zou wel goed zijn als dat eindelijk een keer uh, opgehelderd wordt. Want er wordt nu al twee jaar over gesteggeld, natuurlijk, uh, door heel veel mensen. Dus dat we als land <laughs> ook een beetje door kunnen. Dat we die periode dan een beetje kunnen afsluiten. Ja, <laughs> dat, ja en dat, dan dat zou mooi zijn. En jij kan ook heel goed nieuws lezen, heb ik me laten vertellen. Oh, nou uh, ja, uh, dank aan degene door wie je dat hebt uh, laten vertellen. Een baantje bij de NOS, is dat wat? Daarnaast, naast wat je voor ons gaat doen? Uh, ja, waarom niet? Ja, ik, uh, ik vind nieuws lezen heel leuk. Uh, ik vind het, alleen, het lijkt me jammer als je een zeg maar, nieuwslezer bent voor de NOS... dat je echt gebonden bent aan de... Aan de waarheid. Re, aan, ja, wat we dan maar even <laughs> de realiteit zullen noemen... voor <laughs> ja. wat het waard is. En uh, ik denk vaak wel eens van ja, dat zou leuker kunnen. Ja, nou ja. goed, dat gaan wij dus horen vanaf morgen. Uh, elke dag, een paar minuten voor zeven in Dit is de Dag, het satirische nieuwsbrunten De Dag van Diederik. Dit is de laatste uitzending van Dit is de Dag op deze tijd en in deze vorm. Vanaf morgen zijn we er elke middag om zes uur. We sluiten af met een vrolijke compilatie blunders, want radiomaken blijft tenslotte mensenwerk. Je gaat zingen nu uh, Three Times a Lady? Uh, nee, uh, Die Place to be beers. zegt. Oké, nou gaan we er eerst naar luisteren. En Danny Christian is toch gewoon een Duitser? Nee, hij is een Nederlander. Volgens mij. Nee, het is een Duitser. Danny Christian is een Duitser. Oh oh oh. Okay, okay. Je praat namens euh, Bonjo. Nou, ik praat namens voor voor. De Oké, maar je bent wel werkzaam toch bij de Bonjo? Nou, ik heb net uh, opgezegd wat bestuurs in Bonjo. Nou, de Europese Commissie stelt geen verbod voor, zoals u net in de inleiding zei. Nee, zei pastoor, maar ik uh, ben priester Dominicaan. <coughs> even te ter, ter correctie, het is 15 jaar. Uh, ik ben geen chirurg, hoor. Ik ben kinderarts. <grijp> ik <grijp had helemaal niet aan gedacht dat ik bij de EOV-go Stel nou, het nou het maar aan. even de, de vragen die er gesteld moeten worden dan. Niet dat het echt veel verschil maakt. Je bent hier omdat je nieuwe... Single different uit is. En, uh, oh, joh. Oh, okay. Is dat zo? We gaan het niet spelen. <laughs> Dit is de tweede nominatie al voor u, de zesde. De zesde, maar <laughs> ja, van de NS-publieksprijs ja. bedoel ik. Ja, bedoel ik ook. Echt ja? ja nou, zo, Natuur op één. Volgens mij was dat verkeerd, dus toen ja. hadden wij de tune melk en honing moeten ja. horen. Ik zal hem niet voor u zingen, maar we gaan het over eten hebben. Ik, ja. geef heel, ik heb twee kinderen, ik geef heel veel regels. En, uh, jij hebt drie kinderen, aan. toch? Oh ja, Ik heb er drie, oh. Dat was er. Ja. Ik heb er twee, jij hebt er drie. Ja, dat was, zo was het. Ja. Goed, vanaf morgen wordt alles beter, dat beloven we u. Dank aan de gasten van vandaag. Mark Tuitert, Pieter van Os, Fik Meijer, Wim Berkelaar... Robert Hiek, Even de Valk en Diederik Smit. Zometeen uh, Villa VPRO, ook voor het laatst, denk ik, Ger? Jazeker, de laatste villa. Wat gaan jullie doen? Uh, wij hebben een uur lang ons politieke panel. De laatste van de vier waar we mee bezig waren. We hebben drie parlementaire journalisten en twee politici. We kijken terug, maar nog meer vooruit, 2014 jaar van de uitwerking van al die akkoorden natuurlijk. Want iedereen hartstikke opgelucht. Maar zo meteen begint het echte werk. En Rutte, die zei dat zelf al. En dat hebben we ook nog de gemeenteraad natuurlijk. En we hebben natuurlijk de angst voor de PVV. Koning van de peilingen. St staat die nog steeds gerand, die angst voor het overleven van Rutte 2? Dat zometeen meteen in de laatste villa. Dit is Radio 1. Het is half vier. Renate even met het NW-journaal. Consumenten hebben dit jaar iets minder uitgegeven aan boodschappen voor kerst. De verwachting was dat er meer verkocht zou worden dan vorig jaar. Maar dat is niet het geval. Over het hele jaar gezien lag de omzet van supermarkten wel hoger dan in 2012. De AEX heeft dit jaar afgesloten op een recordstand boven de 400 punten. Het rendement voor dit jaar komt daarmee uit op ruim 17 procent... en dat is het beste resultaat sinds 2005. Ook andere beurzen sloten op recordhoogtes. Dit jaar zijn 52 mensen omgekomen door een brand in een gebouw. Dat zijn er meer dan de afgelopen jaren. Een verklaring voor deze stijging heeft de Brandweeracademie niet. De meeste mensen kwamen om bij een brand in hun eigen huis. De slachtoffers zijn vooral ouderen. En de Zuid-Soedanese rebellenleider Mashar wil onderhandelen over vrede. Zo heeft hij tegen de BBC gezegd. Hij is in een machtsstrijd verwikkeld met president Kier. En het geweld heeft meer dan duizend mensen het leven gekost. Enkele buurlanden van Zuid-Soedan dreigen met ingrijpen als Mashar de wapens niet neerlegt. En tot zover het nieuws. Hoe is het op de weg? Het is rustig op de weg, maar de N331 is wel dicht. Dat is de weg Zwolle en Melord. Er is namelijk een ongeluk gebeurd tussen Stadhagen en Hasselt. Dit is radio 1. Villa VPRO. Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Het is de laatste dag van 2013 en helaas ook de laatste dag van Villa VPRO. Na half vijf is het definitief over en verdwijnen wij van de radio. Maar niet voordat wij u dit laatste uur nog één keer trakteren op ons eigen politieke vragenuurtje. Vandaag met Mona Keizer, zij is lid voor het CDA van de Tweede Kamer van uh, het zogenoemde niet-constructieve deel van de oppositie. En naast haar zit Kees goedemiddag. Verhoeven, goedemiddag. Lid van D66, dus lid van de constructieve drie. En drie trouwe leden van dit politieke panel. Jos Heijmans van RTL, Ria Katz van het Financiële Dagblad... en Tom Jan Meijers van NRC Handelsblad. Allemaal heel hartelijk welkom. Laten we eerst even met elkaar luisteren... naar één aflevering van onze serie Het Spel en de Knikkers... die dit jaar voor ons gemaakt werd door Klaas den Eén van de leukste vonden wij. Wat, dat is absoluut een van de leukste. En Klaas Tech uh, liet ons daarin horen... wat er nu werkelijk eigenlijk gebeurt voor en achter de gordijnen in de Tweede Kamer. Deel politiek. De politiek. Dit is De patatbali. De geur van politiek. friet... politiek. Uh, die ruik ik niet. Maar waarom heet dit eigenlijk uh, Nee, waarschijnlijk, waarschijnlijk omdat het er zo uitziet. Er zitten mensen achter. Hier liggen altijd de stukken op sprekerslijsten. Nader herzien schema... Daglijst, commissies en vergaderingen noem het allemaal op. Er zitten ontzettend aardige medewerkers achter die ook in de Kamer zelf altijd rondlopen. En als je een briefje omhoog houdt, dan komen ze aangerend om dat aan degene te geven die je op de voorkant van de envelop hebt gezet. Ton Elias, oud-parlementair verslaggever, Kamerlid van de VVD. We staan bij de patatbalie, voor de ingang van de plenaire zaal. Meneer Elias, als je hier kijkt, op dinsdag vindt hier altijd wat plaats. Dan is het hier een drukte van belang. Je ziet politici, je ziet journalisten. Wat doen die hier allemaal? Politieke markt. Wat is de politieke markt? Nou, mensen die wat kwijt willen, die gaan hier opzichtig rondlopen... totdat de journalist ze een microfoon onder de neus duwt... of als het geen radio- of televisiemensen zijn... hen iets vraagt, al dan niet om geciteerd te worden. U loopt hier ook rond? Soms. En soms ook heel bewust niet. Soms ook heel bewust niet. Ik weet ook een prachtige manier om dit te ontlopen. Die ga ik u niet vertellen, maar die is er wel. Als er gevoelige onderwerpen spelen, dan loopt u je liever niet rond. Is dat het? Ja, ja klopt. Dan is je. ontloopje, dat kan. Tijdens formaties ging men vroeger wel binnendoor... door de Raad van State, achterlangs en dan waren ze ineens weg. Jan de Koning, oud-informateur, beroemd oud-CDA-minister... die ging in de beroerdste Chinees van Den Haag met lubbers eten... Ik vroeg, waarom doe je dat toch? Ze zeiden ja, er komen toch geen journalisten. Ton Erik, als je dat ziet hier op die dinsdag, is het uh, ook een beetje deals sluiten? Sluiten politici hier de interviewdeals of gebeurt dat ergens anders? Nou, het zijn geen deals. Uh, politici, zeker bijvoorbeeld van kleine fracties, zoals GroenLinks en D66, die weten dat hier camera's staan. En dat ze dus, uh, uh, ja, ik zeg altijd, een hele hoop geld kunnen uitsparen. omdat ze geen sterzendheid hoeven te kopen, maar gewoon normale zendheid hebben om hun boodschap uit te dragen. Ik vind het soms wel eens pijnlijk, hoor. veel van die journalisten uh, tegenwoordig... die lezen hun stukken niet, weten amper waar het over gaat. Die gaan hier een beetje hangen. Uh, er is bijvoorbeeld op die manier veel meer aandacht geweest... voor uh, Tofik Dibi of Hero Brinkman... dan voor twee jaar onderwijsbeleid, om maar eens wat te noemen. Dat, dat was mijn vorige portefeuille. Ja, volgens mij is onderwijs belangrijker dan één of twee... Uh, wat wilde Kamerleden die wat wilde uitspraken doen... En dat je dat dan iedere keer opvangt, dat gebeurt hier. Dat <lacht> gebeurt allemaal hier. Tja, dat was de allereerste aflevering uitgezonden op 31 januari van het spel en de knikkers, gemaakt door Klaassen Tech. Kees, hoeveel deze Jullie werden met name genoemd. Ja, we werden genoemd. <lacht> dat is altijd goed, maar dat is niet alles een van altijd? de kleinere partijen. Maar dat. Uh, nee, uh, Ton Elias schetst een. Uh, een aardig beeld van, uh, van de patatbalie in de Tweede Kamer. Uh, ja. En het is inderdaad wel zo dat met name op dinsdag... want woensdag en donderdag is het ook heel rustig, vind ik. Mm. Maar met name op dinsdag is het inderdaad uh, volle bak. Dan staan alle journalisten, uh, parlementaire journalisten... en alle Tweede Kamerleden moeten dan ook op dinsdag natuurlijk collectief in die zaal zijn. Ja. Mm. Dus en wat hij, uh, Keizer, wat hij beschrijft, Mona beschrijft, dat je uh, dan ook Kamerleden hebt... die proberen die patatbalie te ontlopen als er iets speelt waardoor ze weten dat alle journalisten zich op hem of haar zullen storten. Heeft u dat ook wel eens gedaan? Dacht van, ik maak een ommetje, ik ga niet langs die patatbalie? Nee, nee, zeker niet. Nooit maar, bang voor de journalisten? Nee, nee, dat niet. Maar het was in het begin wel wennen, hoor. Als je daar dan in het begin uh, loopt, en zeker als nieuw Kamerlid. Ja, af en toe had ik wel zoiets van, uh, jongens, rustig, rustig. Ik... Maar een beetje naar veemarkt ook, of je wordt gekeurd? Um, nou, nee, dat weer niet. Maar het was wel dat je daar dan loopt en dat mensen ook. Kijk, daar staat dan al iedereen: hè? het ja. schrijven, de journalisten, maar ook allerlei tv-camera's. Ja. En dat is wel toch, ja, als beginend het, begin het Kamerlid, toch wel even wennen hoor. Dat je opeens bam zo'n lamp op je en huppatee, een microfoon onder je neus. Ja. En dan moet je maar even standaard reageren. Ja, ja. Uh, uh, Jos Heimels, RTL. Wat ik wel het, toch het meest gênante vond, wat ik ooit eens gezien heb... dat er een bewindspersoon, die loopt daar dan opzichtig rond... Uh, tussen de journalisten en cameraploegen door. Het was een hele drukke dag, ja. maar niemand reageerde. En hij draaide zich opzichtig om en liep weer terug. En er gebeurde nog niks. Nee, dat, is... dat is natuurlijk ja, erg. Dat is ja, dat komt natuurlijk ook voor. <laughs> dat, het, dat, dat die bewindspersoon of dat kamerlid op dat moment niet uh, interessant is uh, voor de journalisten. De, ja. de, kijk, De meesten komen natuurlijk ook wel met iets in hun hoofd van... oh ja, ik moet die nog even spreken en van die moet ik dat nog even weten... en die wil ik hem nog even een quoteje ontlokken op camera. En uh, ja, en er zijn natuurlijk een heleboel die op dat moment niet iets actueels te melden hebben. Dus nee. ja, hoe vriendelijk ze ook zijn... en hoeveel patatjes ze ook aan de balie bestellen, <lacht> dat maakt niet uit. Nee, Tom Jan Mees en Ria Kat van de Schrijvende Pers... Uh, is dat voor jullie ook een, uh, een belangrijke bron om daar altijd rond te lopen, Ria? Nee, ik ben haar zelden moet ik zeggen. Ik denk dat het voor televisiejournalisten veel belangrijker is. Omdat ze dan echt ook die camera hebben gestald. En dan kunnen ze met de voortrekkers. Maar voor een groter dieper verhaal is het niet de plek. Nee, nee. Eh, wij, ik denk dat dat voor jullie ook geldt. Dat wij kloppen gewoon aan bij de kamers waar de kamerleden zelf zitten. Ja. En dan heb je ze ook uh, privé zonder dat een ander ook ziet wat je, met wie je spreekt. Ja, uh, Tom Jan, je bent ook niet uh, een waterdrager. Huh? <laughs> ik, nee, maar dit, die, ik, vind, ik ga eerst ik zet het altijd toe, omdat ik het amusant vind om te zien. Ja. Ik vind het grappig. Ik bedoel, het is mooi om te zien hoe mensen met zichzelf kunnen pronken. Ja. Ja, daar, ja. daar kan je dan weer een mooi verhaal over ja. ja. dus hebben. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik heb mezelf wel eens opgelegd om te beschrijven wat er gebeurt. Zo uh -huh. is heel moeilijk, technisch gezien. Maar, ik, maar het is gewoon Je ziet bijvoorbeeld een van de fascinerende figuren, daar vind ik Albert Dijkra van de SGP die eigenlijk elke week uh, uh, een deal weet te sluiten of mooi op Po-nieuws weet te komen. En dan krijgt hij vragen die niet bij het partijprogramma van de SGP passen... maar toch weet hij zich daarin een weg te vinden. Dat vind ik interessant om niet te zeggen soms genant. Maar het is in ieder geval het is een onderdeel van de openbare politiek. Wat mm -hmm. je krijgt is de gewenste werkelijkheid en niet de echte werkelijkheid. Het heeft ook nog een functie, hè? Uh, behalve die quote's halen... en, en uh, eventueel korte interviews doen. Het was vooral bedoeld, om. Uh, het is het enige moment van de week... dat je weet dat alle Kamerleden er zijn, ja. omdat ze moeten stemmen. Ja. Dus je komt ze alle 150 uh, tegen zo ongeveer. Ja. En dan kun je ook meteen afspraken maken voor de rest van de week. Mm -hmm. Zo is het eigenlijk begonnen. En dat is verder uitgebreid met interviewtjes. Maar vroeger stonden we altijd in die gang achter de, achter de plenaire zaal. En daar maakte je dan die afspraken. Daar kon je niet interviewen, maar daar maakte je wel de afspraken. Maar ja, dan moesten we op een gegeven moment uit. Omdat Frans Wijsgras, toen kamervoorzitter, vond dat wij te veel herrie maakten. Ja. Hebben we hebben nog voorgesteld, nou hang dan gordijnen voor, de, voor die gaten. Dat is in de oude zaal? Ja. Oh, ja. ja, van die zware en, uh, dikke gordijnen. Maar ja. dat, uh, ja. Nee, dat mocht allemaal niet. Dus nee. toen zijn we verbannen zeg maar, naar, uh, maar die, naar die betatbalie. Ja, daar heb je eigenlijk veel meer ruimte om dat soort gesprekjes te voeren. Ja. Goed, okay. 2013, uh, het jaar uh, van de akkoorden. Het was een productief jaar. Op volgorde: het woonakkoord, sociaal akkoord, twee zorgakkoorden, energieakkoord, onderwijsakkoord, herfstakkoord en op de valreep van dit jaar het pensioenakkoord. Met deze aantekening dat alleen het woonakkoord tot nu toe echt omgezet is in wetgeving en ook met het nodige uh, circus... Uh, tafelen, de valreep, ja. uh, erdoor gekomen ja. is. Kees Verhoeven. Had u dat nou rond deze tijd vorig jaar verwacht... dat het er zo voor zou staan? Nee, en ik had het zelfs deze zomer uh, niet verwacht. Uh, ik herinner me zelfs nog daarna... de algemene politieke beschouwingen. <kijkt> nou, dat was een hele bijzondere uh, uh, debat... waarbij eigenlijk gewoon bleek dat het kabinet... op geen enkele manier uh, uh, ook maar iets kon doen... Om, om, om de meerderheden die ze zochten... uiteindelijk dan in die Eerste Kamer, om die te vinden. Er werd toen uiteindelijk op de tweede dag een beetje besproken... van nou ja, we gaan dan nog wel verder praten. Dus na twee dagen... Politiek debat in de plenaire zaal was eigenlijk de conclusie... we zijn geen stap verder gekomen. Er werd ook uh, best wel uh, nou ja, hard of, of, of zorgwekkend over geschreven. Want jongens, wat gaat er gebeuren? En als je dan ziet waar, uh, waar we nu staan... in de zin van dat je inderdaad nu wetgeving en afspraak hebt gemaakt... akkoorden hebt gesloten, waardoor je toch een heleboel dingen Eigenlijk in no time, hè? Ja, maar er zit wel een heel veel achter. Nee, want, natuurlijk. Want uh, het woonakkoord is al in februari van dit jaar maar gesloten. Maar het dus is nu op de allerlaatste vergaderdag uh, hm. uiteindelijk... De eerste wet, dat de eerste zijn we de grote ja. uh, uh, Mona Keizer. diezelfde vraag ook aan u. Had u verwacht dat het er nu zo voor zou staan... maar vooral ook uh, waar uw eigen partij zou staan in dit hele circus? Namelijk bij geen van die akkoorden betrokken. Nou ja, het is uh, precies wat uh, Kees Verhoeven ook net uh, zegt. Het was niet uh, te voorzien en niet te verwachten... want het was, ja, het was gewoon eigenlijk een zootje. Men had werkelijk geen idee waar het naartoe moest in het kabinet. En er zijn inmiddels een flink aantal akkoorden gesloten. Wij hebben als CDA elke keer weer gekeken van... wat ligt er nu op tafel en brengt dat Nederland vooruit? Ja, en dan zijn wij toch tot de conclusie gekomen... elke keer weer dat de oplossingen die dan opge opgeschreven moesten gaan worden... niet meer waren dan een verzachting van of belastingen verhogen of nivelleren. En dat brengt Nederland niet vooruit. En hadden we dat verwacht... Nee, want het CDA is een partij... wij, ja, wij kijken toch altijd uh, vanuit verantwoordelijkheid... voor een beter Nederland. Kunnen we ook hierin meegaan? Maar, maar dat blijkt dus iets, niet het geval. Maar het hadden was... jullie niet iets uh, beteuterts? Hé, hey, verrek, we zijn niet nodig. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Uh, nou, nee, nee, dat niet. Kijk, uh, Als je kijkt naar hoe de samenstelling van de Tweede Kamer is... heeft het CDA 13 zetels. Dus dan zijn we ook in die zin getalsmatig niet meer nodig. Als je kijkt naar de inhoud van de akkoorden die er liggen... hadden ze misschien toch maar beter wel uh, met ons kunnen doorgaan. Ja, maar tegenwoordig kijken we niet meer getalsmatig naar de Tweede Kamer... maar naar de Eerste Kamer. Daar zijn jullie ja. eigenlijk brood nodig. Nou ja, nee, dat blijkt nu. Dat, nou, uh, met als je andere... elke keer een, een duivensteintje meemaakt... dan worden mensen niet vrolijk van. Nou, Maar moet je nagaan dat zelfs in de Eerste Kamer... Duivenstein is van de PvdA, is van uh, de regeringspartijen. En uiteindelijk heeft die bijna op het laatste moment... kink in de kabel gegooid of eigenlijk gewoon gezorgd... dat het niet door zou gaan. En ik heb ook met name naar D66 zitten kijken... voelen jullie je niet onvoorstelbaar gepiepeld? Uh, een akkoord waarvan iedereen zegt dat het de woningmarkt niet vooruitbrengt. En wie maakt er mooi hier, sier? Meneer Duivenstein van de Partij van de Arbeid. Nee, het gaf natuurlijk juist aan dat D66 ervoor gezorgd heeft... dat niet de PvdA-plannen voor de woningmarkt gerealiseerd zijn... maar veel meer de D66-plannen voor de woningmarkt. En daar zat onder andere een, een, een huurverhoging in... en een verhuurdersheffing. Maatregelen die gewoon uh, nodig zijn om... a, de schatkist op orde te brengen... en b, die coöperatie weer terug te krijgen naar hun kerntaak. En dat vond de heer Duivenstein niet leuk. Dus het toont aan dat de oppositie... D66, ChristenUnie en SGP... hier het verschil hebben kunnen maken. En dat vond heer daar niet leuk. En wij dus juist wel, want dat is goed voor Nederland. Ja, maar ik vraag me ja, toch af of ja, jullie niet ik... gepiepeld voelen. <coughs> want oude. het blijkt ook nog vervolgens... dat het uh, huurwaarde voor ver verhoogd wordt. 338 miljoen belastingverhogingen op de laatste dag van het jaar. Wisten jullie dat? Nou, de heer Omzicht <grijpje> heeft er nogal wat drukte over gemaakt. Die heeft zijn stukken de afgelopen maanden in deze gevolgd. Dus niet uh, ja. hij Eerst was hij verbaasd over het feit dat we die uh, terugsluis van de van renteaftrekverlaging naar lagere belastingen uh, geregeld hadden. Toen had hij ineens zoiets. Wat, wat gebeurt hier? Terwijl hij zelf bij het debat is. En nu komt hij vandaag met een of andere <krijpje> bericht op zijn blog dat hij gemist had dat uh, het huurwaarde van 0,6 naar 0,7 ging. Terwijl dat gewoon in de stuk stond. Dus, dus jullie moet, wisten het, dat er nog 388 met, met eerst gewoon goed kijken wat er opgeschreven staat, wat er gebeurt, wat er besproken wordt. En niet achteraf komen met allerlei rare dingen van ja. kijk nu even dit, even kijk nu terug dit. Terug naar ja. de spel, ja. het Maar jullie wisten het wel stond gewoon in de stukken. Ja. Maar, ik wil even reageren op wat, wat Mona zei... die het CDA neerzet als een uh, verantwoordelijke partij. Dan denk ik, nou, had je verantwoordelijkheid dan genomen? Niet alleen over dit akkoord, maar over al die akkoorden. Uh, door gewoon mee te doen? Door gewoon mee te doen. Ze hebben alles afgewezen. Het is niet zo dat ze weggestuurd zijn. Het CDA is overal zelf opgestapt. En, uh, en dat, uiteindelijk dat is, dat is niet politieke, meer En Uiteindelijk niet meer uitgenodigd, maar nou ja, tot het laatst toe zijn ze overal ja, uitgekomen geweest hoor. Ze ja, oh, ja. zijn altijd ja. zelf weggegaan. Ja. En dan denk ik van: is dit gewoon een politiek spel? Nou, dat weet ik eigenlijk wel zeker. En willen jullie je onderscheiden als CDA door te laten zien van: wij doen daar gewoon niet aan mee. Terwijl met de inhoud, nou, daar is best wat op aan te merken. Maar als je aan tafel blijft zitten, kun je ook wat binnenhalen, lijkt me. Nou ja, zo, bij het pensioenakkoord is op een gegeven moment... Uh, zijn wij niet meer uitgenodigd en is er verder gepraat... met uh, de ChristenUnie, de SGP en uh, met D66. En elke keer weer, als je kijkt naar de inhoud... en dat is toch wel wat wij doen... elke keer weer stellen wij ons de vraag... brengt dit nou Nederland vooruit? En ja, weet je, natuurlijk kun je hier aangeven... dat het CDA had door moeten praten... maar als nu alle mensen die er verstand van hebben... of het nu gaat over het woonakkoord... of het gaat over het pensioenakkoord zeggen, jongens, dit brengt Nederland niet vooruit. Zelfs het Centraal Fonds Volkshuisvesting... zegt dat het woonakkoord slecht is voor de woningmarkt. Ja, dan kun je wel tegen het CDA zeggen... ja, jullie hadden uh, ook mee moeten tekenen... maar voor ons gaat het elke keer over... Brengt dit Nederland vooruit? Leidt het tot meer banen? Dat is het nee, Dat klinkt en, heel legitiem. Ik, ik, kijk, nou, het CDA heeft echt een vrij uh, wonderlijke en ook fundamentele keuze gemaakt dit jaar. Dit is een partij die 100 jaar het land heeft geregeerd. Er zijn tot dit kabinet acht jaar in de afgelopen 100 jaar geweest dat het CDA niet regeerde. Dat was onder Paas 1 en Paas 2, de twee kabinetten Kok. 8 jaar. Toen was het CDA uh, constructieve oppositie. Dat heeft het CDA uiteindelijk het premierschap van Balkenende opgeleverd. Nu kiest het CDA geheel in strijd met de eigen traditie... en de bestuurstraditie van Nederland voor frontale oppositie. Had jij ja, het verwacht tussen haakjes? Ik, ik, ik weet dat in het kabinet en bij de sociale partners... de calculatie is gemaakt dat men alles op alles heeft gezet... om een sociaal akkoord te maken. Ten einde het CDA... Uh, als uh, in zijn constructieve uh, traditie te betrekken bij het G-akkoord. Bijna te dwingen. Hè? En ja. bijna te dwingen. Ja. En het, is, het blijft op zichzelf ook. Ja, ik zou het, ik, maar mevrouw Keizer kan het misschien uitleggen. Wonderlijk dat een partij die uh, de afgelopen 40 jaar... met het woord samen op de verkiezingsposters uh, heeft gestaan... dat die een, een <laughs> akkoord van uh, sociale partners van SP tot en met SGP is betrokken hierbij. Dat het CDA dat kan afwijzen, dat vind ik knap. Ja, wij hebben dus elke keer weer gekeken. Morgen, brengt dit Nederland vooruit? En dan merk je gewoon dat alles wat uh, bedacht wordt... Uh, niet de oplossingen geeft die Nederland uh, nodig heeft. En, en, en, en, ik, en, ik vind, en ik vind elke keer... Kijk, je kunt natuurlijk elke keer wel volhouden... ja, jullie moeten meedoen. En, maar het gevoel wat mij steeds meer bekrijpt... is dat met name uh, de mensen die al heel lang in Den Haag lopen... heel verbaasd kijken dat het CDA... nu naar de inhoud van het beleid krijgt. Terwijl overal waar ik in het land kom... en gewone mensen zoals U zegt nu iets heel geks. Die zegt, die zegt, ik ben allemaal heel verbaasd dat de CDA nu naar de inhoud kijkt. Al die tientallen jaren daarvoor hebben ze dat niet gedaan. Nee, Zo dat blinkt niet dat. Niet maar gedaan. toen had het CDA was van een veel grotere omvang... en hadden wij ook echt invloed erop. Als ik in het land ko uh, kom, dan spreek ik niet anders mensen... dan die zeggen van hou vol, want alles wat er bedacht wordt... helpt Nederland niet vooruit. Het verhoogt belasting, het verhoogt lasten werkloosheid stijgt. Het brengt ons niet vooruit. Ja, heeft, u, heeft, u daarmee, uh, heeft u daarmee ernstige spijt van het Koendersakkoord? Wat ook vol zit met lastverzwaringen en waarvan inmiddels wordt gezegd, nou dat heeft het land in ieder geval ook niet vooruit gebracht. Dat is toch uw eigen akkoord? Nou het Koendersakkoord, daar zijn bijvoorbeeld de lasten verhoogd, de btw is daarvan verhoogd. Inmiddels blijkt dat de geraamde opbrengst die daarmee uh, bedacht was, niet gehaald dus werd. Dus spijt. Dus dan kan je wel nu zeggen bij een nieuw akkoord, jongens we verhogen weer de lasten, weer de gaan omhoog. Wij hebben gezegd, uit het Koendersakkoord blijkt dat dat niet geholpen heeft... dan heeft het geen zin om hetzelfde medicijn voor een zieke economie... weer erin te stoppen, want het gaat niet en, en waarom zei u, uh, ik, we kijken nu naar de inhoud... mensen zijn daarover verbaasd. Dat klinkt een beetje van, uh, we hebben al jarenlang uh, gewoon maar... Um... Lekker aan het plus gaan hangen. En nu hoeft dat niet meer. En nu kunnen we eindelijk naar de inhoud kijken. Het klinkt heel vreemd. Nee, vroeger vroeger kijk, wat wij als er, CDA gedaan hebben. Wij hebben zelfs een tegenbegroting gemaakt. Waarbij we ook moeilijke uh, besluiten uh, nemen. Als wij daaraan uh, waren gekomen. Maar, maar ja, die, die, die redt het niet. Wat zegt u? Die redt het niet tot 6 miljard. Nee, maar dat doet dit kabinet ook niet. In, dit, in, in, in de plannen die er nu liggen, wordt dat ook niet uh, gehaald. En dat is in ieder geval een algemene mening. In deze tijd heeft het geen zin om alleen maar te bezuinigen. Want dan maak je uiteindelijk maak je, ja, je, je, je een stuk. Het is dus denk ik wel D66? goed om. Kijk, mevrouw Keizer van de CDA heeft natuurlijk alle uh, het volste recht om overal tegen te stemmen als ze dat willen. En samen met de PVV en SP uh, aan de zijlijn te staan, dat is een prima keuze. Dat mag ook altijd. En de Partij voor de Dieren. En de Partij voor de Dieren. Kijk, het is wel goed om gewoon concreet vast te stellen, dat als je nu kijkt naar hoe het gaat in Nederland, we met al die akkoorden wel voor hebben gezorgd dat consumentenvertrouwen sneller gestegen is naar het herfstakkoord... dan uh, destijds naar het akkoord van Wassenaar. waar nu nog over gesproken wordt als het heldenakkoord... akkoord. De heldendeal deal die toen gesloten is. Dus de, de, de stappen die gezet zijn, hebben geleid tot, tot voorzichtig e economisch herstel. Consumentenvertrouwen gaat omhoog. Heel veel mensen, u spreekt dan mensen die helemaal zeggen, hou vol. Ik kom op het voetbalveld, uh, op straat kom ik mensen tegen die zeggen. Ik was zo blij uh, dat het eindelijk weer even wat rustiger wordt, dat er eindelijk partijen zijn die constructief hebben meegedaan. Dus het is maar net wie je spreekt. Maar de feiten, de macrofeiten, wijzen er gewoon op dat de resultaten van de gezette stap het afgelopen jaar zijn dat heel veel Nederlanders weer durven een stapje te zetten. En weer vooruit durven te kijken. Ja, zoals dat u zelf zo, zegt. Laat dus dat zo zijn. Want ik wilde eventjes naar. Uh, uh, maar dat is dus niet zo. Dat is het punt. Maar ik begrijp het u verder. Nee, maar goed. jullie spreken allebei voor verschillende mensen. Nee, maar het blijkt niet dat het helpt. Want 1 januari, morgen, gaan allerlei accijnzen omhoog. En morgen zal dus ook het begin zijn van heel veel problemen in de grensstrook. Mm -hmm. Want dat is een beetje het punt met dit kabinet. De een wil belastingen verhogen, de ander wil nivelleren... en het helpt Nederland niet vooruit. De ja, werkloosheid wat, staat. Ja, maar wat mij opvalt is dat... Uh, uit de peilingen in ieder geval blijkt dat D66... wel scoort voor alle akkoorden die ze gesloten hebben. Wat gaat natuurlijk niet voor doen, sky <lacht> nee, nee, nee, natuurlijk niet. Dat uh, zou niet, niet voor de pijning, opkomen. komen. Mevrouw, ja, mevrouw nee, Keizer nee, komt dus nee, allemaal nee. mensen tegen... die zeggen hou vol, maar ik merk daar in de peilingen helemaal niks van. Nee, nee, dat is correct. Maar waar het hem uiteindelijk over gaat... brengt het Nederland vooruit. En dat doet het niet. Mensen raken hun banen kwijt. De accijnzen gaan omhoog. Straks in de grensstoot gaan winkels... Sluiten. En als, het er nou, als we met z'n allen een stapje terug zouden moeten doen en Nederland komt vooruit, dan zeg ik prima. Maar dat is niet Maar het geval. Gaat u echt serieus uh, tegen al die akkoorden, al de uitwerkingen van de akkoorden in wetgeving, straks in de Eerste Kamer stemmen? Dat zou toch echt uh, uniek in de staatsgeschiedenis zijn, dat je zo massaal alles als CDA tenminste wegstemt. Er is uh, net volgens mij onderzoek gedaan... en het CDA heeft in de Tweede Kamer in ieder geval... ik geloof zelfs 90% van alle wetsvoorstellen gesteund. Exact. Dus dat beeld uh, wat, wat u nu neerzet, dat uh, klopt niet. En wat wij als CDA gaan doen... Ik is alle, vraag, voorstellen, het lijkt mij namelijk alle voorstellen die uh, komen... zullen wij elke keer weer toetsen aan hoe wij naar Nederland krijgen... en brengt het de economie op gang. En als dat niet het geval is... Ja, dan hebben wij als CDA een afweging maar, te maken. Laten we het daar nu eventjes over gaan hebben. Over inderdaad die, al die akkoorden. Want het, het kabinet is buitengewoon tevreden over de productiviteit en al die akkoorden. Ik zei het in het begin al. Maar dat moet nog allemaal een wetgeving omgezet worden. En dan nou kan je inderdaad de vraag stellen aan het CDA. Wat gaan jullie dan doen? Maar Tom Jan Meijers, je kan ook uh, jezelf de vraag stellen. Liggen daar niet hele moeilijke voorstellen... waarvan het nog maar onduidelijk is of die achterban... Van de PvdA dat pikt. En wat de senatoren, in de, in de, in de, de senatoren van de PvdA ja. gaan doen. Want nu is het Adrie Duivenstein geweest. Maar mm -hmm. straks staat er misschien iemand anders op. Nee, en die maar, zegt, ja. hey, wacht eens even. Die pensioen heb ik ook verstand van. En er zit een hele ja. enorme fout in. Ja. Ja. Nee, kijk, bij die, wat al die akkoorden. Althans voor het politieke akkoorden zijn. Impliceren dat de Tweede Kamerfracties zeggenschap hebben. Over de Eerste Kamerfracties. En dat is niet zo. zoals bij het CDA ook niet zo. Want nadat het herfstakkoord door de CDA de Tweede Kamerfractie was afgemaakt. Uh, was afgekeurd, uh, zei de financiële woordvoerder van de Eerste kamerfractie dat hij buitengewoon positief was over het herfstakkoord. Uh, voor de pvda geldt gaan hier ook ongelooflijk ingewikkelde dingen spelen. Uh, bijvoorbeeld, we hebben natuurlijk Duivenstein gehad... en Duivenstein zal de laatste niet zijn die onze aandacht uh, trekt als, uh, als senator. Uh, uh, Je hebt bijvoorbeeld de zaak van uh, de, de strafbaarstelling illegaliteit. Dat is in de PvdA een buitengewoon kwetsbaar onderwerp. En uh, wat je denk ik. En de VVD wil het, het per se binnenhalen? Ja, in het algemeen erg. En je kunt het overigens binnenhalen in de Eerste Kamer als je uh, als PvdA zijnde de stemmen van de PVV accepteert. Uh, dit is allemaal heel ingewikkeld. En ik denk dat, dat je zult zien dat het kabinet uh, gaat proberen. Uh, de, uh, de behandeling van dat wetsvoorstel in de Eerste Kamer zo ver mogelijk voor zich <lacht> uit te schuiven. Want dat kan eigenlijk niet goed aflopen voor de coalitie. Volgens mij is er één ander ding ook aan de hand, en dat is dit. Die coalitie rust op één zetel meerderheid in de Eerste Kamer. En um, dat is zo kwetsbaar. Het is geen coalitie, hè, Tom? Ja, is het om Een verbond. Ik heb het ook al een Voor genoemd. Ja. Een groter van 2014. Zeker. Verbond. Je hebt de constructieve oppositie en je hebt de echte oppositie. Ja, zeg ik nou, dan altijd maar. Maar ik, ja. denk, ik denk eigenlijk dit. Kijk, de, de, de, de coalitie of het verbond staat er relatief fragiel voor. Maar wat mensen voortdurend vergeten... is dat de oppositie er ook vrij zwak voor staat. We hebben de SP, die het niet geweldig doet in de peilingen. Jos Wees er al op, het CDA die doet het ook niet geweldig in de peilingen. En de PVV is de derde partij die hier een rol speelt. Wilders is als beter nog steeds erg goed. Als machtspoliticus heeft hij zichzelf uitgeschakeld. En wat daar gewoon heel erg speelt en nog meer gaat spelen... is dat die man intern voortdurend ruzie maakt met iedereen die met hem moet werken. En daar, gaan, daar komen we steeds ongelukken over naar buiten. En dan gaan er meer over naar buiten komen. Met andere woorden... Jij die weet wat. Die, dat, die, dat verbond dat er bestaat... Voorspelling. Dat, staat er, uh, dat staat er veel minder... Dat, dat lijkt getalsmatig te zwak voor te zijn, maar volgens mij, ook gezien de zwakke oppositie, staat het er Dus we, voor hebben sterk een zwakke voor. Regerings, we hebben een zwakke regeringsverbond en een zwakke oppositie. We staan er lekker ja, En een sterk op. middenblok van deze 60 ah. de SP. Jongens, reageer, nee, jij, dus, jij reageer, reageer eens op wat jij ja, zegt. Ik ben het volstrekt ja. eens met uh, Tom Jan. Dat is, dat is namelijk uh, de makke eigenlijk van het systeem. Zoals het, uh, nou, niet zozeer van het systeem, maar van de, de uitslag van uh, 2012. Um, dat zowel de, de oppositie weinig te vertellen heeft. En daar is nu, uh, door die drie partijen. is daar nog maar weinig uh, van over. Uh, maar de regering. Nee, de oppositie uh, heeft heel veel binnengehaald daar. Dat is toch ook een uitleg die je kunt uh, geven. Uh, voor één voor jaartje, hè? Ja, ja dat zeg ik. Want, uh, dat ik over, eens, over drie, vier, en, vier uh, maanden moeten alle onderhandelingen... Ja. weer opnieuw beginnen voor de Klopt. begroting van uh, 2015. Ja. En alles moet nog ja. naar de Eerste Kamer... via wetgeving. Ja. Ja. Dus uh, ik weet niet, een, uh, maar is het niet e ook mooi dat die blokken... die, he die heldere blokken van 100 zetels... Uh, coalitie, meerderheid, Eerste Kamer, nee. Tweede Kamer... banden doorheen. Jij vond dat wel prettig. Dat, banden vond doorheen? Van, ik dat klinkt doorheen. lekker, lekker, lekker democratisch. Laten Ik vind het juist goed nu. Dat wilde ik zeggen. Dat er nu meerdere mogelijkheden zijn. Wisselende samenstellingen, partijen die kunnen vinger opsteken. De oppositiepartijen die wat klein zijn hebben ook invloed. Je hebt veel meer uh, ministers moeten harder werken om hun plannen erdoorheen doorheen te krijgen. Ik vind dat wel, wel goed. Je ja. ook goede ja. dingen hebben. Ja, Kas. En dan jouw vraag. En dan gaat het antwoord uiteraard. En dan gaan we daarover straks na het nieuws verder. Um Welk verkeken, groot, belangrijk akkoord <laughs> gaat er eh, als eerste in de Eerste Kamer landen... wat gelijk een groot probleem gaat geven? Uh, dat is vermoedelijk de wetwerkerszekerheid... die nu bij de Tweede Kamer ligt voor behandeling. De datum staat volgens mij nog niet vast. Uh, maar die zal dus het eerste bij de Eerste Kamer komen. En, uh, ja. en hoe liggen de verhoudingen? Wat zijn de moeilijke punten daarin? De moeilijke punten, uh, uh, de, de moeilijke punten nou, dat zijn natuurlijk de bekorting van de WW, uh, versoepeling, ontslagrecht... en dergelijke. Gedeeltelijk steunt het op, SGP, uh, op een, uh, nee, een SP-voorstel... Deel, gedeeltelijk op dingen die, uh, volgens mij, grote delen van uh, de oppositie helemaal niet zien zitten. Dus dat zal. Maar dit is eigenlijk dit, dit is de wettelijke uitwerking van het sociale ja. akkoord. Wat Goed. er wat. Ja, ja, ja. En dat is, uh, dat nee, is een van de en, ja. en dat ja. is mede waar Rutte op doelde. Die, toen iedereen opgetogen was over het pensioenakkoord. Hij zei: Ja, wacht eens even. Het gaat nu pas gebeuren. Er zit nog een berg aan ellende aan te komen. Mijn woorden. Maar daar kwam het op neer. Een hij doelde met ellende? name daarop. Nou ja, ik denk dat er van alles nog voor aan zitten komen. Maar het belangrijkste moment voor de coalitie zal volgens mij maart zijn als de CPB-cijfers uitkomen. Als blijkt dat de economie toch niet zo fantastisch aantrekt als nu een beetje wordt volgespiegeld op grond nou? van uh, consumentenvertrouwen. Verwacht jij dat? Dat dat tegen gaat vallen? Ja, ik denk dat we nog niet de 3% gaan halen in 2015. Maar, en en dan natuurlijk... zal er wat moeten gebeuren. En dat zal dus weer tot uh, onderhandelingen leiden. Maar dat is, dus precies, dat is dus precies het punt van het CDA, wat ik hier ook net heb aangegeven. Al deze akkoorden, en trouwens op zich hoor, want laat ik daar ook duidelijk over zijn. Ik vind het prachtig dat jullie in gesprek zijn. Jullie kijken even naar Kees Verhoeven van D66. Om tot oplossingen te komen. En er zitten op zich ook goede onderdelen in. Bijvoorbeeld in het woonakkoord. Het verlagen van de BTW voor renovaties. Voor verbouwingen. Is gewoon heel erg goed. Dat zat ook in onze plannen. Maar het punt is. Elke keer weer kijken. Wij brengt dit Nederland vooruit. En dat is niet zo. Dat en heeft u wel gezegd. Die, Maar dat is precies mm. ook wat mevrouw Kat nu net. In het begin zei ze van. Ja maar waarom doen jullie niet mee? Nou om precies wat mevrouw Kat nou net zegt, doen wij niet mee. Het gaat niet werken op deze manier. Oké, okay, nou, we gaan zo meteen naar het nieuws verder. Als, als het zeker... wel werkt, dan ook uh, een keer toegeven dat het zeker werkt. Want dat een een zeker uitdraaien. We hier verder over hebben. En zeker ook over de gemeenteraadsverkiezingen die eraan komen. En over de Europese verkiezingen. En uh, natuurlijk een soort kleine nieuws. voorspelling van alle vijf onze gasten... over het komende politieke jaar. Ja, dat allemaal zo, hè? Zeker, na nieuws weer verkeerde ster. Tot zo.